2 uur. Marnix Ampersen met dit NOS-journaal. Alle seks met iemand die dat niet wil, wordt binnenkort strafbaar... staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Verkrachting en aanranding zijn al strafbaar... maar zijn voor het Openbaar Ministerie soms lastig te bewijzen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer zich door angst niet kon uiten. Met de nieuwe wet hoeft niet meer bewezen te worden... dat het slachtoffer zich heeft verzet tegen de seks. En kan ook iemand vervolgd worden die had kunnen weten... dat de ander niet wil.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 Misdaadverslaggevers John van der Heuvel en Paul Vugts hebben de Pim Fortuynprijs gewonnen. Ze krijgen de prijs omdat ze ondanks zware bedreigingen... uit het criminele milieu gewoon hun werk blijven doen. Volgens het juryrapport zijn ze moedige journalisten... en verdedigen ze bijna letterlijk het vrije woord. Paul Vugts van het parool en John van der Heuvel van de Telegraaf... worden al lange tijd beveiligd. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Overdag vanuit het westen steeds meer zon...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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van de Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. Dit is het. welkom bij ZFM. ZFM het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. Dankjewel.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 WTCR. Ja, ik zeg het dan maar even. Jij, jij kan het beter invullen dan dat ik dat doe. Um. Ja, wat kan je over die wedstrijd uh, vertellen? Want hij is uh, denk ik geloof ik net afgelopen. Ja, WTCR. Staat voor World Touring Car Racing. Eigenlijk het wereldkampioenschap uh, Tourwagens. Mm -hmm. Met hele bekende namen. Grote namen erin. Uh, vanaf uit de uh, racerij. In het veld ook een uh, drietal uh, Nederlanders. Nick Kartsburg, uh, Niels Langeveld en Koetold. Uh, Mogen we je inmiddels wel zeggen hij Tom is wel Coronel. Goedold, ja. ja. <laughs> <laughs> Gisteren hadden ze al uh, de eerste race race uh,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 Die car, ...omdat er uh, richting het schijvlak was het uh, Hongaar Tassi. Uh, die kreeg achterop de uh, billen van de Honda een tik van een uh, medestrijder... ...en die eindigde daar in de grindbach. En die moest eerst uh, daaruit verwijderd worden... Ja. ...voordat er weer op volle snelheid doorgereden kon worden. Kijken we even naar wat de Nederlanders gedaan hebben. Nicky uh, Katsburg afgelopen week in uh, Slowakije ...nog uh, goed voor twee keer Pool...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 Ja. En, en uh, is er nou een heel groot verschil tussen het circuit van Zandvoort en Macau? Dat zijn redelijk stratencircuits allemaal, hè? Ze rijden veel op stratencircuits, onder andere Marrakesh, Maar ze rijden ook op uh, gewone circuits, hoor. Okay. Net wat ik zei, uh, vorige week waren ze in Slowakeiërs. De Slowakai ring. Nou ja... Is, als je in de auto mee zou kunnen rijden met iemand uh, en geblinddoekt wordt... dan heb je het idee dat je over Zandvoort gaat. Dus ja, zijn, ja, ja. het is uh, eigenlijk een combinatie van en stratencircuits ja. en gewone en als u al een coeur gevraagd wat ze, wat, wat ze van Zandvoort vinden? Nou ja, de meesten zijn gek uh, van Zandvoort natuurlijk. Vooral door het uh, natuurlijke verloop. Heuvel op, uh, naar beneden, noem maar op...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 Als iedereen denkt van uh, dit hebben we wel eerder gehoord, ja, dat uh, was op zaterdagmorgen, maar uh, omdat ik verzuimd ben om Kijk, mijn uh, oh, Max, muziek Max mee te nemen. Kijk, Kijk dus. nou, ja, Max, ja het is Max, ja, Max dus. en, uh, en Pierre Gasly komen voorbij zijn, nou, we zwaaien wel even terug, dag. <lacht> we hebben ook uh, Major van der Knaap.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 bij de aankondiging van de officiële aankondiging voor de Formule 1. En eh, ik heb met een aantal mensen gesproken... en een van de mensen met wie ik gesproken heb... dat is de oud-wethouder van eh, Economische Zaken... dat is eh, Gerard Kuipers. En ik kijk eventjes of eh, alles werkt... en dan ga ik hem nu aan aanzetten gehad, eh, bij, eh, bij de gemeente Zandvoort. En eh, waarvan op een gegeven moment eh, ja, je afvraagt... Van was het eigenlijk nog wel mogelijk... om ooit nog een Formule 1-race hier naartoe te halen... is voormalig...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 Ja, dan zijn ze denk ik ook wel een beetje achtergekomen. Wat, wat de mogelijkheden zijn. Er is zelfs een, ook een camperbeurs gehouden. Ik geloof één of twee jaar terug. Ja, ja, ja. Dat was voor sommige mensen hier op het circuit ook een eye-opener. Van hé, hey, we kunnen ook zelfs een beurs eh, ja, daarover ja, ja. Gaan mee gaan organiseren. Ja. Wat dan ook. Maar dat fietsen en dat uh, lopen, ja, dat is een bekend verhaal. Het lopen is geloof ik zelfs al voor de negen of de tien keer ja, al geweest. Ja, dus, dus ja, uh, het fietsen dat gaat vol.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 de mogelijkheden zijn te over, volgens mij. Ja, dat ook, denk ik, ik ben, ook. Ik ben 35 jaar uit Zandvoort geweest. Uh, herintreder uh, ben je geen. Ik ben een soort herintreder. <lacht> ik, ben, ik ben in die tijd wel... mijn ouders hebben altijd in Zandvoort gewoond. Dus ik ben er regelmatig wel geweest. Alleen, de Zandvoort is nu echt een stuk beter aan het worden. Netter aan het worden. Het ziet er beter uit. Ziet er, uh, de, de, de, de, de, de bouw is, uh, weet je wel... wat, wat er op het, uh, het Ratusplein gebeurt. Ja, dat is prachtig. We, ja. uh, wat er... Uh,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 die heb ik mensen gehoord die dus door de Vaspijkstraat terugreden... en dachten, of liepen of fietsten of whatever... maar die ook echt onder de indruk waren van... oh, wauw, want iedereen hing dinsdag natuurlijk die vlag uit... van ja, wij zijn trots. Hey, die, die, die 4 miljoen, hè, die, die loskomt via de gemeente... weet jij waar, of daar een gedeelte voor het dorp ook...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 Op een, een of andere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 Wij zijn er al over aan het gissen. Laat staan, de, de hoteliers. Chase Carey heeft ons achtergelaten in Nevelen. Wat ja, precies. Gaat, ja. Er, er is een aantal appartementen wat inderdaad verhuurd is. Ik ken ook bijvoorbeeld iemand die heeft alle vierde weekenden in mei verhuurd. En waarschijnlijk worden er op het moment dat de datum bekend is drie van gecanceld.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 ik, ik heb inmiddels gebeurt. het gevoel dat we hier gaan opstijgen. Ja, in een of andere... Uh, ik weet niet wat er... Wat er uh, het is denk ik gewoon de DJ buiten, maar... DJ buiten, die staat uh, volgens mij ook. Ja, die daar er, komt hij ja, eindelijk. eindelijk is, is het... <laughs> ja, ik heb Mr. Blues Sky, maar dan een hele andere versie. Ja, visie, precies. Um,